Wij zijn de jongens van plezier. Ons kan niks meer schelen, we doen zoals zovelen. Drinken op tijd ons pintje bier. De zorgen zijn voor morgen, niet voor hier. Wij zijn de jongens van plezier. Ons kan niks meer schelen, we doen zoals zovelen. Drinken op tijd ons pintje bier. Zorgen zijn voor morgen. Als je niet wil, dan moet je het laten. Als je het niet mag, dan doe je het niet. Als je het niet kunt, er niet over praten. Heb je geen spijt van en geen verdriet. Ik weet het nu zelf uit mijn verleden. Had ik maar niet zo raar gedaan, dan hadden ze mij dat niet verweten. Dat je nooit iets mag laten staan. Wij zijn de jongens van plezier. Ons kan niks meer schelen. We doen zoals zoveel, drinken op tijd.